Een voorspoedige start. Dit is Doral negens met het NOS-journaal. Senaatfractievoorzitter fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, Han Noten, stapt op. Dat zei hij in Nieuwsuur. Noten is bijna tien jaar senator geweest. Hij heeft naar eigen zeggen genoeg van de Haagse kaastolp... Hij vindt dat er in de Eerste Kamer te veel politiek wordt bedreven. De senaat moet volgens Noten terug naar zijn oorspronkelijke taak... reflecteren en het beoordelen van wetgeving. De 54-jarige Noten is behalve Eerste Kamerlid... ook burgemeester van het Overijsselse Dalfsen... De conditie van president Chavez van Venezuela is uiterst zorgelijk nadat hij opnieuw is geopereerd aan kanker, dat heeft vice-president Maduro gezegd. Hij riep de Venezolanen op om te bidden voor de 58-jarige president die al sinds vorig jaar tegen kanker vecht. Volgens Maduro wacht hem een complex en moeilijk genezingsproces. Het Syrische leger heeft deze week voor het eerst skutraketten ingezet in de strijd tegen de oppositie, melden functionarissen van de Amerikaanse regering en de NAVO. Vanuit de hoofdstad Damascus zouden niet geleide ballistische raketten zijn afgevuurd... op doelen van het vrije Syrische leger in het noorden van het land. De inzet van Skuts wordt gezien als een verdere escalatie van de strijd in Syrië. Het 24 e Groot Dicté der Nederlandse Taal is gewonnen door de Vlaming Edward van Hoven. Hij maakte slechts drie fouten in de tekst. Dit jaar geschreven en voorgelezen door schrijver Adriaan van Dies. De 59 deelnemers maakten gemiddeld 29 fouten. Veel gemaakte fouten in het dicté zaten in woordconstructies die niet aan elkaar moesten worden geschreven. Zoals never nooit, te goed te doen aan en patatje met. De Belgische tennister Kim Kleisters heeft met een zege tegen Venus Williams officieel afscheid genomen van het tennis. Ze won in twee sets. Het was een vriendschappelijke wedstrijd tussen de twee voormalige nummers 1 van de wereld. Kleisters won in het verleden onder meer drie maal de US Open en één keer de Australian Open. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het gaat licht vriezen. Overdag temperaturen rond het vriespunt. Een koude zuidoostenwind en af en toe zon. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is kerst met ZFN. Met menu nu. Tep TV-FM. Dan stuur je allemaal...